De weg zo goed kende, want anders waren er zeker ongelukken gebeurd. Als Ooguburu tegen een klein dakje was aangevlogen, dan was dat waarschijnlijk al noodlottig geweest voor de breekbare passagier. Maar nu zijn ze veilig en wel in de kabouterbomen. Paulus en Ooguburu staan allebei met zorgelijke gezichten voor de tafel en op die tafel ligt het breekbare wezen dat zij uit de vuilnisbak hebben gered. Ja, breekbaar is hij, heel verschrikkelijk, hij kan geen stootje meer hebben. Ieder schokje is levensgevaarlijk. Weet je wel dat ik op de hele weg heb horen kraken, boerboerdoer? Ik heb het ook gehoord, Paulus. Dit is een heel en dan, wel zeer krakerig, duitig, en een groot soort brekening. Ja. Maar ik stel voor om nou eerst eens wat licht te maken, dan kunnen we hem beter bekijken. Ja, dat is best, ja. Waar zijn de kaarsen? Hier zijn kaarsen, Paulus. Uh, mooi zo. En, en hier heb ik de lucifers. Zo, oh, ja. Hoor. Ja, dat is één. En, en, en dat is de tweede. Pas op, je vingers niet. Nee, ik heb hem nog net bij tijds uitgeblazen. Uh, Ziezo, dat is dat. Dan kunnen we tenminste zien wie we voor ons hebben. Oh, oh, oh boer, kijk nou toch eens eventjes. Wat ziet hij eruit, hè? Hij is inderdaad buiten zeer naar de toe. Wacht, ik zal eerst even iets onder zijn hoofd leggen. Bezak ook maar, dan ligt hij wat zachter. Voorzichtig met mijn hoofd. Het kraakt zo. Ja, ja, ik pas wel op. Ik doe het heel voorzichtig zo. Alsjeblieft, is het zo beter? Ja, dankjewel. Iets beter. Hier is je voet. Die zal ik naast je leggen. En hier is nog een been. Goeie genade, Wat de stukken en brokken, hè? Het ziet er niet mooi uit. En toch heb ik het gevoel dat die eens misschien wel heel mooi is geweest. Dat was ik ook. Ik was prachtig mooi. Je zal het niet meer zeggen. Vol met barsten zit hij. Van top tot tot teen, En de kleuren zijn er ook af. Tenminste, zo goed als. Ja, ik ben er slecht aan toe. Ik weet het wel. Maar toch hadden ze me niet moeten weggooien. Nee, dat niet. Dat was te erg. Ik had best nog een keer mee kunnen doen. Vast wel hoor. En het was mijn schuld niet dat ik zo gebroken ben. Nee, dat geloven we dadelijk. Je breekt jezelf niet voor de lol, nietwaar? Ze hadden me vorig jaar beter moeten inpakken. Veel beter moeten inpakken. Dat spreekt vanzelf. Nou is er zo goed als niks meer van over, jammer genoeg. Kunnen jullie nog een beetje zien hoe mooi ik geweest ben? Nou, eerlijk gezegd, misschien een heel klein beetje. Maar dan maar een heel klein beetje. En kunnen jullie nog zien wat ik geweest ben? Nou, uh, uh, uh, wat vind jij ervan, uh? Och, uh, zie je, dat vind ik ook, hè? Ja, dan zo ongeveer. Maar, maar precies. Nee, dat nou niet. Ik zou zeggen dat die. Uh... Zoiets zou ik ook zeggen, ja. Jullie zeggen maar wat. Kunnen jullie het nou zien, of kunnen jullie het nou niet zien? Om je de waarheid te zeggen, nee, we hebben geen idee. Maar nou, het is vast en zeker iets heel moois geweest. Vertel het ons maar, want we raden het toch nooit. Ik, ik was... oh mijn arme hoofd. Het kraakt zoals ik praat. Ik, ik was een kerstengeltje. Een, een kerstengeltje? O, mijn hoofd. Daar zal ik nooit opgekomen zijn. Van ze leven niet. Je lijkt op van alles. Behalve op een kerstengeltje, hè? Maar wat een geluk dat wij je dan gevonden hebben, kerstengeltje. De, heet je eigenlijk alleen maar een kerstengeltje? Of heb je nog een andere naam ook? Eigenlijk heet ik Hendrik. Hendrik, de kerstengel. Maar ze noemden me altijd Dirkie. Dat klinkt ook vriendelijker, hè? Mogen we jou voortaan dan ook Dirkie noemen? Of moeten we je steeds met kerstengel aanspreken? Doe geen moeite. Zeg maar gewoon, Dirkie. En, Dirkie, vertel eens. Wat doet een kerstengel al zo? In een kerstboom hangen en blazen op een gouden trompetje. En waar is dat trompetje gebleven? Gebroken. Vorig jaar al. En verder kon ik nog zingen met een zilveren stemmetje. Dat zou je nou ook niet kunnen zeggen, hè? Waar is dat zilveren stemmetje naartoe gegaan? Ook gebroken. Wat zielig, hè? En verder kon ik een klein beentje vliegen... met glazen vleugeltjes. Maar die zijn natuurlijk ook gebroken. Die waren twee kerstmissen geleden al kapot. Vorig jaar... hebben de mensen me toch maar in de boom gehangen. Ook al had ik dan geen vleugeltjes meer. En toen had ik mijn trompetje tenminste nog. En bovendien... ...droeg ik een prachtige blauwe sjerp En die sjerp En dat blauw? Afgebladderd. Net als mijn haren. Die waren eens goudblond En nou, afgebladderd. Ik ben al helemaal gebarsten en gebladderd. En mijn beentje is er ook nog af en... en Oh, er is vrijwel niks meer van boven. Me <tie> Lukt niet, niet halen. Alsjeblieft niet halen, Dirkie. Dan begin je zo vreemd te rinkelen. Inderdaad, ja. Een heel en al zeer wonderlijk gerinkel. En hoe komt dat? Omdat ik van glas ben. Ik ben een glazen Hendrik en wat dom, tot ding gebasten. Het zal wel niet lang meer duren of ik val helemaal in scherven uit elkaar. En dat is dan het einde van Dirkie. Kom, mijn nikkie. Ze zijn er een hele poos stil van. Dirkie ligt zachtjes te snikken en te rinkelen op de tafel. Paulus en Uhuburu weten niet goed wat ze zeggen moeten. Ze hebben allebei diep medelijden met deze stakkerige kerstengel. Uhuburu draait zenuwachtig met zijn uilentenen. Paulus plukt dan zijn baardje en heeft diepe rimpeltjes in zijn voorhoofd. Het is een heel moeilijk geval. Eventjes hebben Oeverburu en Paulus de neiging om op de grond te gaan zitten... en ook maar een beetje mee te huilen. Maar Paulus zou Paulus niet zijn als hij de moed zo gauw opgaf. Luister nou eens even, Dirkie. We zullen zien wat wij je kunnen doen. Je moet niet huilen, want dan helpt je jezelf helemaal niet mee. Je moet vooral stil blijven liggen en geen ondoordachte bewegingen maken... Zullen wij dan nou eens proberen om je weer heel te maken? Ach, toch geen moeite, dat lukt toch immers nooit. Ik voel me zo zwak. Dat is geen wonder dat jij je zwak voelt. Als ik zo vol barsten zat, dan zou ik me ook zwak voelen. En heel erg zwak ook. <lacht> oh, Goduro, wil je alsjeblieft niet zo hard lachen? Dat breint en dat is niet goed voor Dirkie. Je hebt gelijk, neem me niet kwalijk, Paulus. Kijk eens, lijm heb ik gelukkig in huis, in, in dat busje daar. Oegoeroe, geef jij het eens dus aan? Juist, ja, ja, dat bedoel ik. Die lijm zullen we warm maken in een pannetje boven het vuurtje. En dan zal ik eens zien of ik die dergie niet een beetje kan repareren. Ach, wat, wat helpt dat nou? Repareren kan niemand, en zelfs zal zo het lukken. Hoe zie je er dan uit, met al die basjes en die afgebladderde verf, niet om aan te zien? Niemand zal nog naar me omkijken. Nou, die verf komt toch wel in orde hoor, ik kan heel behoorlijk verven, al zeg ik het zelf. En toch weet ik zeker dat ik nooit meer zo mooi zal worden als vroeger. De mensen willen mijn heug niet terug hebben. De mensen hebben natuurlijk al lang een nieuwe kerstengel gekocht. En die zullen ze in de boom hangen, maar mij niet. Oh, nee. Wat kunnen jou nou die mensen schelen? Wij zijn helemaal niet van plan om jou terug te brengen naar die ondankbare mensen die kerstengelen in benners gooien. Nee hoor, als het lukt om jou weer in elkaar te zetten, dan mag je in mijn kerstboom hangen. Juist, in de kabouterkerstboom. Ach, het klinkt te mooi om waar te zijn. Kop op Turkie, of nee, laat die kop maar nou liever liggen, anders breekt hij misschien af. Kop neer dus. Maar hou de moed erin. Ik heb nog nooit een kerstengeltje in mijn boom gehad. En het lijkt me enig. Zou je heus denken dat ik het nog één kerstfeest uit zou kunnen houden? Nou, als we het voorzichtig aan doen vast wel. Ik ga beginnen met het grote werk. <tieden>